Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een Amber Alert verstuurd voor de vermissing van twee kinderen in Overijssel. Het gaat om de elfjarige Lea en haar broertje van 6, McKedy. Ze zijn vanmorgen rond 8 uur voor het laatst gezien op het station in Dalfsen. De politie heeft geen idee waar ze zijn of in wat voor voertuig ze zijn meegenomen. En dus schakelen ze de hulp in van jou en mij om naar ze uit te kijken. Met een Amber Alert kan de politie de vermissing van een kind in één keer bij heel veel mensen onder de aandacht brengen. De oproep staat bijvoorbeeld op schermen in supermarkten en op grote reclameborden langs de snelweg. Het middel wordt maar heel af en toe ingezet. De laatste keer was in 2022. Het Israëlische leger roept mensen in de stad Rafa in Gaza op... om daar zo snel mogelijk te vertrekken. Het zou het meest uitgebreide evacuatiebevel zijn... sinds de gevechten daar weer zijn doorgegaan. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. Ja, mensen worden opgeroepen om te vertrekken naar El Mawazi. Dat is een gebied richting de kust van Gaza. En, uh, dat zou een humanitaire zone zijn. De mensen zijn de afgelopen maanden al heel vaak opgeroepen... om naar dat gebied te uh, vertrekken. Maar inmiddels weten we ook dat dat eigenlijk helemaal geen humanitaire zone is. Als in, de is er eigenlijk niets om mensen daar fatsoenlijk op te vangen. Uh, en bovendien hebben we ook de afgelopen maanden gezien dat er zelfs binnen dat gebied regelmatig aanvallen worden uitgevoerd. Dus Palestijnen in Rafah die zeggen, ja we zijn eigenlijk weer terug bij af, want nergens kunnen we naartoe waar het echt veilig is. En niet alle 1 april grappen zijn om te lachen, weten ze bij de stichting Ambulancewens. Ze organiseren uitjes voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Iemand had voor de grap de openingstijden op Google veranderd in permanent gesloten, waardoor er geen wensen meer binnenkwamen. De stichting vindt het geen leuke grap. Mensen hebben laatste wensen of laatste momenten samen misschien laten zitten. En dat doet zeer, zegt de stichting. De openingstijden zijn inmiddels weer aangepast. Het weer. Het is droog en zonnig bij 10 graden langs de kust... en 13 in Limburg. Morgen volop zon bij maximaal 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 10 minuten oponthoud. Rijd je op de N205 van Zwaneburg naar Nieuw-Vennep... dan doe je er bij Nieuw-Vennep ook zo'n 10 minuten langer over. De N247 dan van Amsterdam naar Hoorn... Daar is de vertraging bij Broek in Waterland Noord nu ruim 5 minuten. En verder ook 5 minuten oponthoud op de A10, de ring zuid richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. your mind tonight Say you do, say you don't Lekker hè? aan het begin van de derde uur, Zandvoort op zaterdag. Met een zonnig Zandvoort. En uh, alle wandelaars die inmiddels uh, zo'n beetje wel binnen zijn, denk ik, Dolly, toch? Ja, vast wel. Vast wel. Die, zitten lekker, uh, in, die zitten lekker in ons café uh, nu uh, na te genieten van uh, de wandeling. En voor uh, uh, voornaar trouwens aan het begin uh, van de derde uur met C. You Will. En over in ons café gesproken, daar komen we altijd bij Marco Temes uit natuurlijk. Ja, waar anders. Ja, waar anders. Goedemiddag, Marco Temes. Oude kroegtijger. Ja, oude kroegtijger. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja, Prima. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ik heb jou, nou, gaat goed. Ik heb uh, vanmorgen hoorde ik een uh, interview gesprek met jou. Ja. Met uh, Carina Veren. En uh, ja. was zij toch wel vrij uh, emotioneel over dat uh, verhaal van uh, de rottrap die uh, de op de kippentrap uh, gaat komen. Ja, ik was het net eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar bedankt dat je het weer opbrengt. Ja. Nee, maar dat is toch schandalig jongens. Is het ook, maar... Uh, dus uh... <clears throat> Ja, ja, goed, nee, ja, nee, maar het doet je wel moet, veel... Uh, ja, tuurlijk. Ik ja. Heb met veel liefde heb ik dat uh, bedacht en uh, neergezet. Nou ja, ik heb het dan niet zelf neergezet, maar... Ja, dat, ja uh, geest, als geestelijk vader bedoel je. Ja, als je. geestelijk vader, maar ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed, dus we zullen zien wat er van komt, hè. Zijn de mogelijkheden om uh, toch bij die rottrap ook weer uh, zoiets uh, neer te zetten of... Uh? op te schrijven. ja, met, met schuivende panelen. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, Nou, ga erover nadenken, jongens. Oké. Okay, nou <laughs> maar ja, zo ver ik is ge... het nog lang niet, hè? Want... Nee, ik ga nee, de sfeer ook dat verder is het niet malen maar... hoor. Het is We een... worden er nu wel mee geconfronteerd, hè? Ja, met, het, uh, met dat nieuws. Het idee alleen al. Ja. Uh, dus altijd... Kippentrap weg. Ja, ja. Wie verzint nou zoiets? Ja, nee, echt. Hebben ze ja. niks anders te doen of zo? Uh? Nou ja, ik wil het graag beleefd houden. Oké, okay, okay. Ja, maar is toch beleefd? Ja. Heb je niks anders te doen? Uh? Ja, hey, nou, Dus uh, laten we het bij de argumenten houden. Zeker, nou... Uh, Marco, ja, we hebben weer een uh, mooi stuk uh, proezie vandaag. Want dat doen we altijd uh, op de laatste zaterdag van de maand. Ja. Dan kom jij langs uh, in de studio. En uh, ook in 2025 uh, mogen we je gelukkig weer uh, verwelkomen bij de Zandvoortse Radio. Zijn we heel blij mee. Ik en, ook. En uh, ja, vandaag heb je weer een, uh, een mooi stuk uh, proezie uh, meegenomen. Wil je er nog, voordat we eraan uh, gaan beginnen, nog wat over vertellen? Nou, het gaat over een oom dat vond ik wel eens een keertje een passend stukje. Iets uh, van mijn achtergrond. Leuk. Dus uh, Leuk. de familia familiare betrekkingen, zal ik maar zeggen. Zeker. <laughs> en heeft het uh, met strand uh, te maken? Of? Nou, mijn vader was strandwachter en oom Piet was uh, ook strandwachter na de oorlog. Oké, okay, oké. Okay. En uh, later is hij een uh, café begonnen. Kijk, nou... Maar dat komt in het stukje voor, als het goed is. Dat horen wij in het uh, mooie stuk uh, Prozie...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 Oh, Piet, wie kent hem niet? Nee. <laughs> nou, ik denk nee, nee, nou, nee, nee, ja, wat, nee, wat, wat mij wel opvalt, van een uh, strandpachter die dan ook heel goed kan uh, schaken. Ja. Die combinatie vind ik wel uh, vrij uh, uniek. Dat zoek je niet achter een, een, een ruwe strandpachter, zeg maar. Uh. Nou, dat is dan misschien een nieuwtje. Maar mijn opa, opa, ja, was de oprichter van de schaakclub in Zandvoort. Kijk. Echt waar? Ja. Wat leuk. Wat goed. Dat is, uh... En dat was dus de vader van uh, Piet? En de, dus, vader, dus, en, en de vader van mijn vader. Nou ja, oké. Okay, we, we ja, maar we hebben het nu natuurlijk ja. over Piet. En die, ja. die goed kon schaken. Dus ja, het talent, kon, ook, het, het, kon ook goed schaken. Ja, en jij vaar. ook. Want jij nou, hebt gewonnen. Ja. Dus het is ja. een, waarschijnlijk een, een ja. DNA-technisch verhaal. Ik denk dat het meer mazzel was. Ja, zou so het? <laughs> ja, ik denk nou, dat nou, dat... je kon het best goed. Als je van uh, oom Piet ja. wint, dan uh, ja, moet maar toch goed, wel als je Max van Euwen uh, een gesigneerde ja. uh, prijs ja. meekrijgt... dan ben je niet zomaar iemand. Nee, ik, nee, er uh, kwamen uh, geen pannenkoeken daar uh, in de <laughs> uh, wijk. Als, uh, Wou ik zeggen, dat, dan, dan betekende je echt ja. wel wat op dat gebied. Ja, ik heb die trofee, die heb ik nog. Echt waar? Ja, die heb ik bewaard. Geweldig, ja, ja, die koester je natuurlijk. Ja, dat zijn mooie dingen in het leven. Fantastisch, ja. En uh, ja, je hoort uh, nog uh, wel eens over uh, schaaktoernooien op het uh, strand. Was het toen de tijd ook al zo dat, uh, dat er gewoon op het terras... een uh, schaakbord uh, tevoorschijn kwam en dat mensen uh, nee. gingen schaken? N -n Niet dat ik weet. Ik, nee, uh, dat, wel uh, van Beckhammen ik... heb ik wel eens gehoord. Ja, Beckhammen ja, nee, vindt wel gedaan. Nee, maar ja, Maar dat is veel later. Dat is later, uh, dus, uh, ja, zeker. Maar vlak na ja. de oorlog, als je een strand in had... dan had je helemaal geen tijd om te schaken nee, uh, op het strand. Nee. Dan was je nee. bezig met vrouwen en kinderen en, uh, en de flesje... En een flesje van aarde verkopen. Ja, en een ijsje. Ja. Dus dat was meer iets van na de herfst. En ik geloof dat dan in het gemeenschapshuis. Uh, dat ze daar uh, samen kwamen. Mm. Maar goed, ja, dat is, uh, ik heb dat niet zwart op wit staan dat het uh, allemaal zo is. Dus als het anders is, dan. Dan ja. krijgen we dat vast wel te horen van uh, andere mensen. Ja, dat, dat dus, zou eigenlijk misschien zijn er dat nog wat mensen weten. die er wat over weten. Ja, ja dat zou de goois schaakers zijn. in Zandvoort zullen dat wel weten. Ja. Ik heb de traditie in ieder geval niet voortgezet. Nee, maar, je bent niet uh, doorgegaan met schaken. Nee, ik ben, uh, op andere vlakken ben ik... Uh, doorgegaan, ben ja. Ben ik? Door, <laughs> er stond uh, ook niet schaakmat uh, uh, En daarom zit je, nee, je hier natuurlijk. Wat, wat zeg je <laughs> niet schaakmat gestaan meer verder. Nee, nee. Oké, okay, gelukkig. Nee, nee, nee. Gelukkig, gelukkig. Ja, ik ben wel eens een keertje geschaakt. <laughs> geschaakt. Oh, dat dan weer wel. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, het maar mooie heb je op dit, tijd het uh, paard ingezet. Mooi stuk proëzie is uh, ook uh, na te lezen. Ja, het was heel over mooi. Over een paar dagen op uh, de ZFM-app. En dan kun je ook uh, Marco nog een keer uh, terug horen... met uh, zijn mooie voordracht van uh, oom Piet. Ja, proëzie van uh, deze week. En uh, met oom Piet gaan we uiteraard naar het strand... On the beach. Deze sloot aan, uh, mooi aan op uh, het stuk progresie van uh, Marco Temes. We gingen naar uh, On The Beach. Nou ja, ja. wordt over vier geweest. We gaan niet naar uh, On The Beach. Maar nee. we gaan het hebben over uh, Racing. Race Radio. Race. Pit, Report. Pit, Report. Pit Report. Ja, voordat we naar uh, Renel Lawson overschakelen... is vanuit de studio Zandvoort uh, nog een uh, racebericht. Ja, omdat het een Zandvoortsberichtje is. Want op 20 april zal de 17-jarige Jeffrey van Zon zijn autosportdebuut gaan maken op circuit Zandvoort. Tijdens de paasraces bestuurt de geboren Zandvoorter een Peugeot 206 GTI... in de cup waarin geregeld tussen de 35 en 40 soortgelijke auto's aan de start verschijnen. In deze cup met gelijkwaardig materiaal komt het dus vooral op stuurmanskunsten aan. Het budget is heel krap... En extra sponsors zijn natuurlijk altijd welkom. Jeffrey is heel actief op de grote sociale mediakanalen. en zijn raceavonturen komen veelvuldig daarop voorbij. En extra leuk zou het natuurlijk zijn als lokale ondernemers... op zijn raceauto te zien zullen zijn. De DNRT paasraces op 19 en 20 april... zijn op Circuit Zandvoort gratis te bezoeken. Kijk En dan nu... Met een noodvaart het door naar Rendel. En niet meer naar Beverwijk, hè, Rendel? Goedemiddag. Nee, geen een, een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, middag. ja, dan moeten we nog steeds even aan okay. wennen, hoor. Dat we niet meer naar Beverwijk gaan, maar, nee, uh... dat, dat, weet je, maar... Weet je, ik ben heel druk bezig. We zijn druk bezig om misschien met een huis te kopen. Dan gaan we gewoon weer, echt gewoon weer... het theater van de auto gewoon verplaatsen. Komt helemaal goed. Ah, Eén kijk. Cool, maar wel gewoon een hele echt geestcafé. Kom je naar Zandvoort? <laughs> ja, nou, nee, wie weet, nee, toch? Nee, oh. Nee, oh. nee, kom je niet in Zandvoort? Nee, nee, helaas niet. We nee. hebben nee, het ongesteld. Wat, wat, wat ik heel graag wil, is voor mij onbereikbaar qua betaling in Zandvoort. Dus dat gaat niet lukken. Ja. <lacht> huisje, aan de, aan, huisje aan de plas hier uh, waarschijnlijk, uh, of Ja, nou, nou dat zou ik zeggen, ik, ik wil een heel klein huisje met een hele grote loodscherachter. Oh ja, ja. Oh, ja. <lacht> oh ja. Oh ja, ja, ja, ja. Je wil gewoon een loods met een slaapkamer. En dan een uh, ja, soort uh, ja, winkelmuseum ervan ja. maken, zeg ja, maar. Ja, heel simpel. Ik heb gezegd, ik wil een loods hebben, maken een huiskamer van van maak, maar er komen alleen reeds waren te staan. Dus oh ja. Vind je trouwt ook een goed idee of niet? Uh, uh, ja, gewoon, we, gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan er gewoon voor. We gaan het gewoon proberen. Ah, Oké. Okay. Nou, voor, voor die uh, lokale ondernemers, Jeffrey gewoon sponsoren. Jeugdentalent je, je, is talent is zo'n 206 cup Is altijd heel erg leuk. Ja, ja toch? Gewoon doen. Ik ja. vind het leuk dat uh, die 206jes uh, gewoon uh, rijden op het circuit uh, tijdens de paasreuzes. Nou ja, het mooiste is als jij nu gewoon een 206je hebt. En je rijdt op de openbaar weg. En dan ben je gewoon een ja, aangeschoten wildschool zeggen Want iedereen loopt de bier op jou, die zullen allemaal in de cup rijden. <laughs> ja. Cool. Dus uh, nee, gewoon ontzettend leuke cup. Inderdaad, uh, 30, 35 auto's. Nou, uh, gewoon. En het is inderdaad in dat soort cup-racen, jongens. Het is heel simpel. Maak je een stuurfoutje of je beschadigt je een keer, gaan er gelijk zes auto's voorbij. Dus uh, dat, dat is echt heel close racen. Dus uh, Jeff, je, Jeff, je kan naar de bak met zijn 17 jaar. Oké, okay, nou succes, je vrienden gaan je volgen. Ja. Nee, nee, ja, wie we ook uh, aan het uh, volgen waren en eigenlijk nog steeds zijn, hè, dat zijn uh, de nieuwe uh, opkomende talenten in de Formule 1. Ik ga er even bijna bij lachen. <tieden> Formule 1 bij Autosport. Maar uh, ja, daar hebben we ook een uh, naamgenoot voor jou. Hè. We hebben Liam Lawson. Hey, wacht even, het is nog steeds de, de, de minder sterke tak van de familie, hè? Zoals oh, oké, oké, oké. Ja, jongens, wat een soapoperatie. Wat, wat is dat allemaal? Wat zijn ze aan het doen bij Red Bull? Waar zijn we mee bezig? Nou ja, ze zijn de weg kwijt, laten we het zo zeggen. En uh, ik vind uh, iedereen vindt er natuurlijk wat van. Ik uh, begrijp hem niet helemaal. Dat je uh, niet uh, iemand uh, zeg maar, de kans geeft en uh, na twee wedstrijden al zegt... Uh, jongens, het is klaar. Nu dus is het wel heel simpel. Liam heeft natuurlijk niet gepresteerd. Heel simpel, is niet gebeurd. En uh, Dus dat is wel dat ik zeg van uh, niet oké okay wat er uh, aan de hand was. Want dat jij gewoon twintigste staat en gewoon wedstrijden twintigste rijdt... ja... Dat ik niet, ook in de Red Bull, hoe slecht je ook stuurt, staat dat natuurlijk niet mooi op je konto. zult u dat ophouden? Zeker weten. En, ja. Maar wat ze, wat ze nu uiteindelijk hebben gedaan, eh, dat ze gewoon Tsunoda, die ze in principe gepasseerd hebben, in het begin van het jaar, en ze zeiden, Liam kan die druk beter aan en Tsunoda kan dat niet. Eh, die zetten ze nu in en die zou het dan wel moeten gaan oplossen. Ja, ik heb daar maar twijfels over, maar, ik weet het niet, die auto is gewoon niet oké. Okay. En als dit nou een soort van uh, ja, verbloemen is dat jou dit niet doet... ja jongens, uh, zo weet het niet allemaal. Uh, het, is, het is een beetje jammer. Maar, uh, en het, het, het toont wel weer dat ja, iedereen die naast Max komt te zitten... uiteindelijk gaat hij er, gaat, gaat eraan. Ja. Maar gelukkig uh, Jos, Jos Verstappen en, uh, en Max... Uh, die. Uh... Ja, die steunen wel uh, Liam. Of uh, die, uh, die hebben daar uh, ja, uh, ja, wel een... Uh... Max is er van begin af aan niet blij mee geweest... deze situatie natuurlijk. Want die wil gewoon een teamgenoot die hem rugdekking geeft. En uh, ja, dat heeft Liam niet gedaan. Maar Max is ook niet blij met de situatie... zoals Red Bull nu de weg aan het kwijtraken is. Uh, ze weten dat die auto... Uh, het gewoon niet doet. Dan zeg ik, jongens, probeer met z'n tweeën te werken... dat die auto het wel gaat doen. En of Liam... ...genoeg feedback hebt gegeven... ...dat zullen we nooit te horen krijgen... ...maar dit vind ik wel een hele... ...heel kortzichtige zo... ...van nou, daar gaat het erin. Jongens, geloof mij, tsunoda gaat het probleem ook niet in één keer oplossen. Nee, en dan dus zegt uh, Christian Horner... ...en uh, Helmoet uh, Marco... ...die zeggen dan... Uh, van uh, ...dit is in uh, uh, uitgebreid overleg... ...met uh, Liam uh, geweest... ...want hij was uh, echt zijn zelfvertrouwen uh, verloren... En we plaatsen hem eventjes uh, tijdelijk uh, terug, uh, zeg maar, om weer uh, zelfvertrouwen te krijgen. En dan kan hij later alsnog weer de kans krijgen om uh, bij uh, Red Bull te komen rijden. Nou ja, Liam gaat nooit binnen naar Red Bulls. Dat denk ik ook niet. Dat is gewoon klaar. Ja. Uh, het dus dat, uh, we hebben het uitgebreid overlegd. Volgens mij heeft Liam in de media moeten horen dat hij, dat hij naar uh, Racing Bull gaat. Ja, maar Red Bull zegt, Red Bull zegt dat uh, zijn manager en uh, personal ja. trainer... dat uh, die uh, naar, uh, naar hun toe waren gekomen met het verhaal van... Uh, kunnen we niet uh, weer uh, terugschakelen naar het uh, andere team? Nou ja, ik, ik, het begint wel steeds meer een team te worden waar, waar, waar volgens mij steeds meer fantasieverhalen lopen. Uh, ik vind het gewoon jammer. Uh, kijk. Het is wel zo hè, als je nu even kijkt wat er nu gebeurd is. Als je nou zegt van, we hebben daar Capri Japan. Liam kent dat circuit natuurlijk heel erg goed uit zijn Japanse race verleden, waar hij daar heel veel gereden heeft. Dus de baan hoeft hij niet te leren kennen. En uh, die uh, Japanse serie waar hij gereden heeft, dat, dat gaat bijna net zo hard als Formule 1. Dus de snelheid hoef je daar ook niet aan te winnen in het heel gebeuren. Had ik gezegd, laten we het toch gewoon weer één wedstrijdje sowieso proberen. En dan kijken waar hij staat. Uh, nu gaat Sonoda erin, nou die krijgt gelijk de druk van zijn eigen thuisrace. Uh, die komen heer van ook nog een keer op bezoek. En die moeten eigenlijk, verwachten ze wel... dat die wel in het middenveld gaat staan en niet op plaats 20. Nee, uh, ik vind het nee. een zware druk. Ja, dat is ook zo. En je kan mij oprapen en, en het zou zomaar kunnen gebeuren... dat uh, Liam Lawson uh, in één keer in die uh, racing bowl uh, in één keer uh, daar uh, in Japan uh, gaat presteren. Nou ja, kijk, als je met die racing racingboel voortje nodig komt te staan... Dan kan je dan ik helemaal blauw onder de bank. Dat kan je wel nu over vertellen. Ja. Het is wel zo dat ik nu wel gewoon zeg van uh, uh, Lier moet wel echt wel één taak doen. Hij moet absoluut, maar ook absoluut voor Hartjaar gaan staan. Ja. Als je dat niet doet, ja, dan is hij gewoon serieus geknapt hoor. Dan is klaar. En Hartjar is ook niet te langzaam, hè? Dat heb je ook op een Helemaal niet. Helemaal niet. Maar Liam Moss heeft maar één taak nu. Ja. En, en, en dan kan je wel zeggen van ja, maar hij komt nieuw bij het team, maar hij komt nieuw. Nee, jongens, ik de Formule 1 auto trappen met het hok. Ik Formule een auto de Formule 1, 1 gas geven. Uh, hij moet voor hard jaar. Anders is die jongen gewoon eigenlijk gewoon uh, bijna einde carrière. En Snowda, nou, die moet natuurlijk wel voor die Racing Boos komen te zitten. Ja. Dus uh, er ligt bij een heleboel rijders Ligt de druk enorm hoog. En, uh, en uiteindelijk. Denk ik gewoon dat het geen rust geeft binnen Red Bull. Moe, en ook, ook uiteindelijk ook niet uh, Max gaat helpen in zijn strijd daar richting kampioenschap. Moe, uh... Kijk, ik denk, ik denk dat Red Bull al lang heeft gezegd... joh, die constructeurstitel, nou, die gaan we dit jaar maar vergeten... want de pakt die wel weg. Maar die rijderstitel, die willen we absoluut hebben. Ja, dan zullen ze wat moeten hebben met de tweede rijden. die af en toe hier daar de puntjes weg laten snoepen. Ja, nou ja. Zou er gewoon, uh, Liam, inderdaad, wat jij zei... Uh, zeker nog een race, uh, uh, eigenlijk minder races uh, de kans moeten geven, denk ik? Ja, nou ja, we weten natuurlijk niet alle data. Ik zeg wel, waarom? Na twee wedstrijden. Moe. Uh, uh, Liam heeft uh, heel, heel duidelijk. Lierman heeft niet gepresteerd. Uh, ze hadden er veel meer van verwacht. Maar ja, als die auto hier niet ligt, jongens. Uh, dan wordt het toch een zwaar verhaal. Maar die auto schijnt helemaal op uh, Max uh, uh, zeg maar, uh, afgesteld te zijn. Ja, maar dat, dat, dat zeggen we al jaren. En uh, dat is ook waarschijnlijk ook het ondergang van PRS geweest. En, uh, uh, en ook wel andere rijders. Uh, dat heel snel het team zich natuurlijk rondom Max gevormd heeft. En. Um, aan de andere kant, jongens, met je eigen ingenieurs moet je een auto ook naar jezelf kunnen zetten. Moet, uh, je kan ook binnen het team zeggen, we gaan een heel andere weg in, hè? als dat mag. En dan als je dan met je eigen engineer die wagen op jouw reis ook neer kan zetten... want dat is, dat is een kwestie van een paar andere afstellingen... Ja, dan moet je er wel op een gegeven, moet je dat wel kunnen. En ik denk dat Liam daar niet uh, de tijd voor gekregen heeft... en ook Liam niet, misschien niet de ervaring daarvoor heeft uh, gehad. Nee, het ging, het ging dan uh, met name om het uh, insturen ook, uh, zeg maar van ja. de auto... Dat dat, uh, ja, voor Max moet dat meteen uh, reageren en uh, ja, de normale auto die staat uh, iets anders uh, ingesteld dat je echt, uh, ja, echt uh, gewoon lekker de bocht uh, door kan gaan zonder dat je meteen uh, eruit uh, kukelt ja, als ja, je een klein nee. beetje sturing geeft. Dit is een beetje of je wat we zeggen: heel onderstuur wil hebben, overstuur wil hebben. Uh, Maxi wil een heel puntige auto. Dat het instuurt dat je gelijk gaat. En dan mag de kont best een beetje om voor Max. Nou, die Red Bull die heeft dat. Dat hebben we nu deze wedstrijd heel goed gezien. Hè? Uh, toen het, uh, de auto zwaar was, met veel, uh, met veel benzine aan boord. Uh, de, deed die auto niet wat Max wilde. Hij had heel veel onderstuur en uh, stuurde niet in. En die auto werd lichter. En toen ging hij niet opeens doen. het einde van ja. de wedstrijd. Toen, toen zagen we de oude Red Bull weer opeens terugkomen. Nou, dat is iets waar ze naartoe moeten gaan werken. En uh, ja, Liam heeft zelfs met een lichte auto in kwalificatie... ...heeft hij er niet mee om kunnen gaan. En, uh, en ik vraag me af of Tsunoda dat ook kan. Uh, dat is nog een heel grote vraag. Uh, maar... Tsunoda heeft in zijn verleden verrast. Hè. Die kan op een gegeven moment uh, hele gekke dingen doen. En heel snel zijn. Dat hij dat misschien zelfs max voorbij gaat. Ik denk dat uh, ja, de, de meeste ja. ook uh, van de, de autosporten uh, en dergelijke... Met name dat uh, Liam Lawson en het uh, Tsunoda verhaal... Uh, goed in Japan in de gaten gaan houden. Denk jij ook nou, niet? Ja, ik, het is heel simpel. Ik denk dat het tijdens de eerste vrije training al gezien. <lacht> Want reken ja, maar dat alle twee... Gewoon gas gaan geven. Ja, echt gas oh, geven. Al ja. oh, twee. En, en weet uh... je wat leuk is, die auto's die lijken ook uh, qua livery heel erg op elkaar natuurlijk. Ja, Alle, allebei gedaan. wit uh, voor uh, Japan. <laughs> dus uh, je vergist nee. je zo dat je in de verkeerde auto stapt, denk ja, ik. We, we we zien. Misschien gaat het even van de twee dagen wel weer bij het verkeerde team stoppen, bij de pit je hebt geen idee. Oh, ja. maar, uh, dat kan ook wel gebeuren natuurlijk. In het verleden ook wel gebeurd. Nou, ja, dit, dit wordt een, een hele spannende kapperie voor Al twee. Ook voor Red Bull, hè? Want is het nou zo dat Liam gewoon echt die hartje helemaal wegrijdt en ver voor het slogan zit? Dan kan je wel gaan afvragen: hebben die jongens de goede keuze gemaakt? En ja. dan is het ontzettend rommelig. Voor, uh... ...gaat Lidham dadelijk in die racing Ball ...ver achter ja eindigen... ...ook ergens op de 18, 19e plek. Dan is het gebeurd. Ja, dan, dan is het gebeurd voor die jongen... einde carrière klaar. Ja. Maar het probleem wel. Red Bull heeft één probleem. Ze hebben geen opvolgers. Hè. Ze hebben niemand meer in het talentenprogramma... Want die hebben ze inmiddels allemaal de deur gewezen. Ja, ze hebben uh, aangeklopt bij, uh, bij Williams... ...en die zei ja. van... Uh, Rot op, oh, okay. <laughs> om het zo maar even te zeggen, ja, toch? Ja, ja. Ja, geen ze Colapinto van ons. Uh. Nee, nee, gewoon klaar. Maar ze hebben, ze hebben geen niemand meer in de wachtkamer zitten. hè? Maar, uh, geen, geen, geen grote talenten of grote jongens. Dus ja, ja eigenlijk is ja. het best wel een beetje een probleem. Ja, dus, ja duidelijk. Duidelijk. Ja. Dus nou ja, het wordt, gaat heel spannend worden volgend weekend. Nou ja, ik ga, ik, weet je, de, eerste, de afgelopen Capri even heel heerlijk, was niet de spannendste van de hele wereld, maar er gebeurde wel heel veel. Maar het was qua wedstrijd natuurlijk niet echt heel erg spannend. Um, ik ben nu voornamelijk vooral de volgende Capri heel erg benieuwd wat Piastri ten opzichte van Noors gaat doen. Kijk, die McLaren, weten we nu al, die gaan daar echt heel snel zijn. Um, dat, dan gaat er uiteindelijk best wel, uh, daar ben het team heel veel gebeuren. En ik ben benieuwd of Piastri nu uh, uh, Noors al in Japan gaat knakken. En dan dan weten we ook gelijk wie een gaat worden. Ja, zeker. Maar uh, Red Bull zou die motoren, denk ik, uh, voor uh, dat Honda-circuit wel even een uh, tandje extra gaan, uh, gaan geven. Nou, uh, laten we het hopen. <laughs> dat, dat, dat ze een paprika vinden. En uh, dat die Japanners een paprika vinden. Nou, al staat er weer zo'n mannetje in Japan bij de fabriek. Uh, dan wordt ze pink er weer afgesneden omdat hij goed gepresteerd heeft. Dus uh, <laughs> dat, <Ptsch. laughs> dat gebeurt er. Weet je, van, je hebt niet gepresteerd, klik. Uh, nou ja, nee, we gaan het zien. Uh, uh, ik, vind, uh, ik, ik, vind, ik vind het uh, eigenlijk nu al een heel erg leuk seizoen worden. Omdat je dit soort dingen, die soap die is geweldig. Dat hoort er wel een beetje bij, hè, tegenwoordig? Het hoort er wel een beetje tegenwoordig Het is in de altijd wel een beetje geweest. Maar dit seizoen is er wel heel veel aan de hand, hoor. Ik denk van, oké, kijk, voor je die gedisqualificeerd wordt, jongens. Nou, waar hebben we het over, hè? er gebeurt natuurlijk best wel heel veel nu al. En we zijn pas twee wedstrijden zout, hè? Ja, dat is ook zo. En, uh, dus, maar in Amsterdam hè, gaat die hele mooie tentoonstelling komen, ja. natuurlijk, hè, voor uh, de Formule 1. Uh, uh, heel simpel. Dat is uh, gewoon niet eens over nadenken, daar moet je heen. De kaarten zijn niet goedkoop, heb ik gezien. Want die betaalt dus gewoon 30, 35 euro. Zo. Maar. Uh, die, die tentoonstelling over de hele, de hele wereld heeft meer dan een miljoen bezoekers gehad. Hè. Dus wow. dat, is, dat, is, dat is best wel heel veel. Um, uh, het is een fantastische tentoonstelling Het is dezelfde tentoonstelling die in Londen gedraaid heeft. Nou, daar hebben ze uh, bijna elke dag volle bad gehad. En je moet ook reserveren. Je kan hier niet zomaar voor de bonnen voor je heen. Um, uh, jongens, een fantastische tentoonstelling... met uh, uh, geschiedenis van de Formule 1. Uh, de, de monocock staat onder andere... van Grosjean, die in die brood heeft gestaan. Nou, dan kunnen je zien hoe dat eruit ziet daar zo'n fik. Uh, uh, er zijn diverse auto's. Uh, een hele grote collectie helmen... van een goede vriend van mij die daar staan. Uh, dus, en er komen waarschijnlijk ook wel een paar helmen van mij... gaan die kant op. Uh, dus het is, het is een fantastisch mooie tentoonstelling... Die, uh, die daar plaats gaat Die Je moet daar gewoon heen. En het is van 17. April, hè, of, geloof ik. Zo, april tot en met in juli, geloof ik. Het ja. Gaat een paar maanden duren. Ja, in, in een van de mooiste plekjes van Amsterdam, de hele kommaal, dan Dat dacht en, ik en, ja. Ja, een prachtig plekje. Dus uh, kan je vrij, ook uh, vrij makkelijk parkeren daar naar Amsterdam Noord, en je kan lekker op het terras zitten en over de hei uitkijken, kijken. Nou, wat doe je nog meer? En vandaag werd ook bekend dat de legendarische uh, Ferrari F10 ook daar uh, tentoongesteld wordt. Nou. Dat, dat, dat, is, uh, dat is de auto van uh, Alonso, als ik het uh, goed ja, heb. Ja. Dus daarheen. <laughs> ja, ja, en uh, voor kinderen is de prijs er trouwens aangepast. Die, okay. uh, voor, ja. Kinderen betalen 17,50 voor de entree. Ja, ja. Nou ja. ja, weet je, ik vind het nog steeds heel veel geld voor de Maar een de andere nou, kant, ja. je hebt van die dingen, dat, hm. moet, dat moet je gewoon in je leven gedaan worden. Wat, wat, wat kost niet meer veel geld dan tegenwoordig. Ja. Dan nou, dat ja, is en dit zo. is uniek. Voor die 35 euro ga je tijdens de campina de WC. Dus dat is wel heel erg doen, toch? Precies dat. Ja, ja. Het, het is trouwens vanaf 31,50 de prijzen. Ja, zie na, ik net na, staan. Prima. Dus het nou. kan ook iets minder. Ja. Prima prijzen. Ja. ja. ja. Ik kijk, kijk, kijk, kijk een stukje van de Tour niet, zeg maar. Het ja. nee. ja, schijnt, schijnt uh, dat je in Londen hebt gehoord van de mensen die daar geweest zijn. Ja. Je bent er niet in een half uurtje uit. Dus je bent wel een tijdje bezig. Het ja. is best wel een uh, hele groot, uh, groot gebeuren. Ja. En gewoon uh, lekker. Van genieten. Over mijn lijn is het natuurlijk gewoon alleen maar genieten. Dus is mooi. Nou, we gaan ja. het er zeker nog uh, over hebben in uh, de komende Pit Reporter, uh, Rendel. Dankjewel voor vandaag. Ja, jullie uh, goed weekend. En abonneer, thuis, was het nou vandaag dat er op Zandvoort het schipste was? Uh, ja, nee, nee morgen. Morgen. morgen. Vandaag is het de, de, zijn de wandelingen, vandaag de wandelingen, de 30 ja? van Zandvoort. En morgen uh, komt het hele fiets gebeuren. Met die, uh, die vier kilometer op het, uh, op het uh, circuit ook. En dan heb je ook okay. de zandvoort uh, circuit run Dus uh, ja, de, de, ook die de hardlopers hard die komen ook op vier het uh, circuit. Oh, ze krijgen morgen heel veel wind, heb ik begrepen. En best wel, uh, ja. het was zwaar weer, hè? Oeps. Ja, ja het oh. wordt klunen voor ze. Ai, ai, ai, ai. Nee, er komen de 30 van Zandvoorters. Die komen er toch wat beter uit vandaag. Want ja. het zonnetje schijnt heerlijk. Hè, hier. En niet zoveel wind. Nee, maar morgen ja. schijnt het echt slecht weer te worden. Nou, uh, ik ben blij dat ik nee gezegd heb tegen mijn maatjes. Want ik had altijd niet op de fiets gezeten. Goed, <laughs> en je ook 160 kilometer gaan doen. Ja, ja, ja. Nou, 120 kan je ook doen, hè? Dat had je uh, dun door je broek gelopen, hoor. Ja, maar dat was ook klaar. Ik denk dat ik, denk dat ik in de Dorpstraat bij een cafeetje al was. Dat was Kijk, ja, ja, ja, uh, ja, Heel verstandig. Grendel, dank je wel. En tot, <laughs> <v> <totstuken> tot de volgende. Absoluut. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dag, Grendel. Dag. Hoi, Hoi. Dat noemen kennen we natuurlijk wel van uh, Bill Withers. Oh, en, uh, ja, ja, ja en uh, dit was een uh, andere uitvoering. En eigenlijk vind ik deze leuke deur gewoon. Uh, deze van uh, Club Nouveau en uh, Lean on Hij is niet naar. Nee, zeker niet naar. Nee. niet. Nee. Nee. Dus, <laughs> maar je hebt ook een uh, niet naar uh, uh, Dier van de Week, hè? Ja, daar is het alweer tijd voor natuurlijk. Ja, he, Olivia Newton-John. Ja, Olivia, ja ik, Olivia, een dametje. Ze, ze heeft echt een lekker koppie, joh. Uh, een knappe dame, ze is twee jaar. En, en ja, door omstandigheden kon ze niet meer bij haar eerste baasje blijven. En uh, naar mensen toe is het een vriendelijke hond... die heel graag bij je komt voor wat aandacht. Maar kinderen is ze niet gewend, maar met de juiste begeleiding... wil ze daar heus wel kennis mee maken. In het asiel staat ze op het veld met een reu. En dat vindt ze heel gezellig. Dus ook dat is allemaal geen probleem. En haar huis delen met een knappe man. Ja? Kan ze goed. Buiten kan ze het prima vinden met andere honden. En ze was gewend om los te lo lopen. En als ze eenmaal goede vrienden is met haar nieuwe baas... zou ze dat prima weer kunnen. De uh, huis delen met een kat is helaas niet voor haar weggelegd. Daar heeft ze het niet zo op. In haar vorige huis vond ze alleen zijn niet prettig en in het asiel is ze heel rustig en stil als ze alleen in de woonkamer is. Als het alleen zijn kan worden opgebouwd zou dat voor haar heel fijn zijn. Ze is thuis netjes zindelijk en ze beheerst de basiscommando's. Het is wel een gevoelige dame die gebaat is bij regelmaat en een baas die haar hierbij kan steunen. Nieuwe dingen leren doet ze graag. En samen op cursus gaan lijkt dan ook echt een feestje voor haar. Eigenlijk is ze al netjes opgevoed. Maar ja, je bent nooit uitgeleerd, hè? Nee, een beetje bijscholen. Ja, zo is het, zo is het. Maar ja, goed. Kortom, zoek je een maatje om lekker mee te wandelen... en daarna samen op de bank te kruipen... Ja, dan hoort zij graag van een nieuwe baas. Wauw. En uh, ja, ga kijken bij haar... Neem even contact op met de mensen van het Kennemer Dierentehuis. Kees op straat nummer vijf. Ja, Kees op straat nummer vijf. En dat kan bijvoorbeeld via dierentehuis.kennemerland. Dierenbescherming.nl En Olivia is 2,5 jaar oud en wacht yes. dus op een uh, leuk nieuw baasje. Dus uh, kijk ook even op die website uh, die uh, jij net uh, noemde, Dolly. Jazeker, van ja, dieren, ja, ja. dierenbescherming. Ik zoek baas.dierenbescherming.nl oh, ja, en dan, uh, dan zie je er vanzelf voorbij komen. En oh, het is echt een. een, een wacht, ik Nou, ik ga er wegklikken, want anders sta ik zichzelf bij de dierenbescherming voor de deur. Ja, ja, okay. ja, dat is toch goed op zich? <laughs> ja, dan heeft is. het gewerkt, de radio. Ja, zo is het. Ja. Oké, okay, dankjewel. Voor Olivia. We hadden het er al over, hè? Ja. Onder Olivia hebben we ja, nog Hier op de ja. draaitafel, zo moet je dat dan zeggen. Hopelessly devoted. Yes, mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry I'm not the first to no. know There's just no getting over Ja, Newton John en Hopeless Het is Lekker hè, Dolly? Zo'n lekkere meezingen. Zo lekk echt een, ik, echt ik, maar, een lekkere meezingen. Ja, ik, ik had er geen erg in dat ik het zo hard zat mee te zingen. En ineens zag ik jou staan met je koptelefoon nog op je hoofd. Ik denk dat doe je goed, jongen, want dat is ja, gekreis nou, ja, van mij. Nou, ja, jij hebt ook niet naar mij geluisterd, <laughs> want uh, jij was net zo verstandig uh, voor, uh, voor mij. Dus, uh, oh, nou, ja. zeg, was je ook echt aan het ik meezingen? Ik ook echt aan het meezingen. Ja, heerlijk ja. hè? Ja, dat ja. wil je niet horen. Hoor. Ja, je dus, uh, nee, precies dat. <laughs> ik was ook bij Blij dat je geen schuiven ook had gezet. Nee, toe nee net, niet, net niet. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, we hebben nog een mooie plaats. We hebben het ja? al van Mo gehad. Al. Niet M.O. Van, uh, uit Zandvoort, maar een andere maar, Mo. Ja. En uh, ja. die heeft een uh, nieuwe single. Ze heeft een nieuwe single. Die heet Vergeef me. Ach, jeetje. Stel ik me aan? Ben ik te veel? Ben ik te zacht? Kan ik het aan? Of is er een deel dat zich heeft betaald, Heb ik alles weggestopt? Want ik kan niet zien of het beter wordt, oh oh oh En hoe dan moet ik weten wat ik eigenlijk voel dan? Want Ik raak mezelf er toch weer in kwijt Dan heb ik spijt Want oh, ik zie het allemaal zo even niet Dus vergeef me Ik vind het moeilijk om nu alles te geven En ik trek het niet om dat te bespreken Het breekt me Oh, ik weet het allemaal nog even niet Dus vergeef me Je verdient beter Zijn we oké okay? of zijn we nog boos? Want alles is zwaar. En zitten we vast in wat ik geloof? Of is het al klaar? Wat ben ik dan straks voor jou? Oh, want alles doet zo'n pijn. Omdat ik zoveel van je hou. Oh, oh, oh.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 Mooi, hè? De muziek van uh, Mol. Haar nieuwe single heet uh, Vergeef Me. En gaat vast en zeker wel een hit worden, want hij is weer lekker. Zeker weten. Uh, Dolly, je had nog wat uh, van mij te goeds. Want ik had het namelijk over dat, uh, dat er in Haarlem 10.000 zakken zijn... en uh, ja, in Zandpoort uh, 2.000 zakken. Ik was die zakken alweer ja. vergeten. Zet, oh, is, is zakken, oh, was natuurlijk, hè? wacht. Ik weet het weet waar het? je het over hebt. Dat is uh, die, die zakken die jaarlijks worden uitgedeeld... Uh, uit dank voor alle mensen die hun groenafval altijd zo netjes hebben... Uh, uh. Hoe noem je dat? Ja, gescheiden. Ge, juist, de GFT hebben ja, het dan over. Ja, gescheiden hebben uh, afgevoerd. En die nu dan gratis zakken mogen, compost mogen ja, ophalen. Ja, die mochten ze dan uh, ophalen vandaag, in, vandaag de, bij de remise. Ja. En in uh, Zandvoort waren er 2000 zakken. En, uh, 2000? En uh, in Haarlem hadden ze 10.000 zakken. Maar ik wow. vond het wel leuk. Ik denk, ja, ik weet zeker... en dat we, weten we aan is ook... dat er gewoon in Haarlem veel meer zakken zijn natuurlijk. Dus, uh... <laughs> uh. <Stel. laughs> Goedemorgen. Die ziet eruit. Die is eruit. Ben je nou opgelucht? Ja, ik ben ja? opgelucht. <laughs> Oké, okay, nou, Dolly, we zijn alweer bijna aan het einde uh, ja, van uh, deze Zandvoort. Drie uur voorbij gevlogen. Dat vliegt zeker voorbij. ja. Ongelooflijk hè? Ja zeker weten, maar het was weer heel leuk om te doen. Ja morgen over ja. de circuit run. Ja. Hoe laat begint dat eigenlijk? Heb jij daar nog... Uh, ik stop net al mijn documentatie weg en ik sluit ook net mijn computer af, dus uh, dan moet ik heel even ergens anders. Ik, uh, ja, dat zal wel vroeg de, beginnen de, de, jongen. Ik overval je een beetje hè? Ik was er al klaar mee. Vandaag uh, Was je er klaar mee? De 30 uh, van Zandvoort. En hebben morgen hebben we de omloop van Zandvoort. Uh, het is alweer uh, de 1e uh, editie van de omloop van Zandvoort. Mm -hmm. En uh, dit jaar weer een uh, geweldige ja. fietservaring. Hè? 40, 80, maar liefst, 120 kilometer. Ja, 4, niet te geloven. 4.000 deelnemers die uh, mee uh, gaan doen. Vanaf 10 uh, uur. Vanaf 10 uur vanaf is dat Vanaf 10 uur gaat het allemaal beginnen, het grote feest. En um, half twee uh, vertrekken nee, de, de laatste de uh, circuit. Omloop, de omloop begint zelfs om uh, acht uur. Nou, ik heb hier het programma. Ja, ik ja. ook. Maar, <laughs> nou. De omloop staat hier om uh, acht uur op het uh, programma. Okay. Tien uur dan voor de circuit, run specials. En dan 10 of 10 de kids die dan aan de run gaan. Uh, en dan uh, de 4 kilometer, de one lap om 11 uur. 12 uur, 12 kilometer. 13 uur 30 de 10 Engelse mijl, dat is uh, 16,1 kilometer. En dan uh, op uh, 16 uur 30 uh, dat is dan de groot circuirun. En dan uh, de sluiting uh, finish, run zo rond half 5. En dan uh, kan het feest beginnen, want iedereen is binnen in het dorp. Dus, zo is dat, zo is dat. Zo is dat, wij zijn. En ja. dan uh, ja? wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk met de auto te komen. Hè? Dat begrijpt u wel, dus kom lekker met het openbaar vervoer. Zeker weten. Want ik moet er s'avonds ook weer uit. <laughs> okay, ik moet okay. s'avonds de Haarland. Dus... Oh, oh, oh, oh. Als je nog welkom bent naar nou die onmerking van mij natuurlijk. Hè. Dat, dat weet je niet. Was niet zo bedoeld. Geintje. Nee, maar ik ga naar de Schotse meneer. Oh, okay. Derek Ogilvie. Trekt, ah. Die uh, geeft morgenavond een sessie. Ah, kijk eens en aan. En Ik ben erbij. En jij bent erbij. Als ik tenminste niet was, komt hij zitten in een file. Ja, je weet het maar nooit. Je neef kan het hè? Met zoveel mensen die komen? Nee, inderdaad. A, okay. Ik weet het niet. Hey, ik wens je een heel ja. fijn weekend. Maak er een, een fijn weekend ja, van. Vergeet de klok niet, hè. Van twee uur naar drie uur aankomende ja, nacht. Ja, ja, Dus ja, zomertijd. Ja. Voorjaar, uurtje vooruit. Eerder na, uurtje eerder naar bed. Ja, voor, dat was dat eestensbruggetje. Uh, dat is eerst eerst een he? He? Voorjaar, vooruit. Vooruit, nou. ja. Makkelijk, ga je het nooit meer vergeten. Ja, tot uh, volgende week. Dan uh, zijn wij er weer met Zandvoort op zaterdag. En bedankt en voor het luisteren. En trouwens zo de non-stop uh, uitvoering van Entertainment for You. Fred van harte beterschap als je nou nog uh, luistert naar de radio. En we hopen je gauw weer te zien in de studio aan de Tolweg, Tina. En ik zeg tot volgende week. Dag! En dat vergeet ik bijna te zeggen. De wedstrijd van S.V. Zandvoort. Helaas geëindigd in een 3-1 verlies daar in Medeblik. Dus uh, hoop dat het volgende week beter gaat. 3-1 verlies S.V. Zandvoort.